12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Egyptische president noemt Syriës bewind onrechtmatig. Zwaar gewonden bij gasexplosie in Krommenie. En in Rotterdam gaan de kinderen 10 uur per week meer naar school. Vanmiddag wisselen bewolkt, af en toe zon, maar ook stevige buien. Maximaal lopen uiteen van 20 graden aan zee tot 22 in het oosten van het land. Morgen dan verandert er weinig, het wordt wel een stuk frisser dan vandaag. De Egyptische president Morsi heeft de Syrische regering van president Assad onrechtmatig genoemd. Dat deed hij op de top van de groep van niet gebonden landen die in Iran is begonnen, in Teheran. Hij zei dat er een revolutie aan de gang is in Syrië tegen het onderdrukkende regime. Correspondent Thomas Herbrink in Iran is bij die top van niet gebonden landen, Thomas. Uh, Syrië is daar ook bij, dat zal niet blij zijn geweest die delegatie van Syrië op, uh, over die uitspraken van Morsi Nee, dat klopt. Al, uh, al zijn, uh, in tegenstelling tot wat, uh, wat sommige pers berichten de Syriërs als delegatie gewoon blijven zitten. Het is voornamelijk niet leuk ook voor de Iraniërs. Die hebben hier de afgelopen uh, dagen toch de conferentie van hun, uh, van hun leven georganiseerd. Dat zeg ik omdat het de grootste internationale conferentie hier is sinds de afgelopen drie decennia uh, met de meeste buitenlandse staatshoofden ooit hier. Nou, die conferentie is geen onvertogen woord gevallen tot nu toe en daar is Morsi, uh, hij is uh, hier naar Teheran gekomen, iets wat de Iraniërs heel graag wilden. En hij zegt precies het tegenovergestelde van, uh, van wat Iran zegt: namelijk Assad moet weg, terwijl de Iraniërs zeggen: nee, Assad moet kosten wat kost blijven. Hmm. Nou, waren er inderdaad berichten dat de delegatie van Syrië uh, zou zijn weggelopen uit de zaal? Dat is niet waar, zeg je? Hebben ze op andere manieren hun ongenoegen uh, kenbaar gemaakt? Nou, wat ik begrijp is dat de, de, de Syrische buitenlandminister inderdaad uh, is, is opgestaan tijdens de toespraak. Maar hij zei vervolgens, nee, ik deed dat om een interview te doen. Ja, er is natuurlijk veel speculatie hier, maar uh, de algemene conclusie is wel als je bewust opstaat omdat je boos bent over een speech, dan zeg je dat ook achteraf. En dan kom je niet opeens met een verklaring van nee, nee, ik moest een tv-interview doen. Iets wat overigens verschillende mensen in de hal op verschillende momenten de hele tijd doen. Dus zo vreemd, zo, zo vreemd is dat niet. Ja. Uh, maar ja, natuurlijk zal die ontevreden zijn. Dat mag duidelijk zijn. Die top van, uh, van, van de groep van niet-gebonden landen. Um, Mossi is naar Teren gegaan en dat, dat is bijzonder, hè? Dat is absoluut bijzonder. Iran en uh, Egypte hebben de afgelopen 30 jaar... geen relaties gehad, of geen noemenswaardige relaties. Iran, uh, dat vindt dat de Arabische lente eigenlijk een hele reeks... van islamitische ontwakeningen zijn, had er heel erg op gehoopt... dat Morsi hier zou komen en zich zou, maar zeggen, zou voegen in de Iraanse lijn. Uh, uh, he, Morsi, ook een, moslim, een moslimbroeder, uh, ze hopen dat die uh, zich uh, zou, maar zeggen, zou aansluiten... Bij de Iraanse politiek. En hoewel Morsi net als de Iraniërs zei dat de Verenigde Naties hervormd moeten worden, dat de Palestijnen een beter leven moeten krijgen, en ja, zijn het op Syrië in ieder geval fundamenteel oneens en dat biedt weinig perspectief voor de toekomst. Mm. En niet alleen Syrië, ze staan ook in, in kwestie Israël, staan ze ook uh, lijnrecht tegenover elkaar? Hè? Uh, niet geheel. Kijk, Morsi, Egypte uh, heeft natuurlijk een, een vredesverdrag. Met, met, met Israël en Iran vind ik dat dat vredesverdrag het liefst gisteren uh, zou moeten worden zijn opgeheven. Dat, dat heeft Morsi tot nu toe niet gedaan. Ja. Uh, ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat er een sprake is van een toenadering op dat vlak tussen beide landen. Omdat ja. zowel uh, op zijn leider Ayatollah als, als Morsi toch ook kritiek hadden op Israël vandaag. Okay. Niet, niet lijnrecht tegenover elkaar, maar er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Thomas Herbrink uh, in Teheran, ik dank je wel voor dit moment. Bij een grote explosie in een woning in Krombeni is een gewonde gevallen. Ontploffing woede korte tijd brand in het huis na die ontploffing. Uh, rond negen uur vanochtend gebeurde dat in een twee onder één kapwoning in Krombeni. De onderste verdieping van een van die huizen is helemaal weggeslagen. De bewoner van het pand werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de gevolgen van de explosie. Uh, nu uh, gaat de brandweer de woning stutten. Want er is eerst nog eens gevaar. Want de bovenkant is nog intact en de onderkant niet. En als het eenmaal gestut is, dan gaat uh, de technische recherche uh, uh, onderzoeken wat er nou uh, aan de hand is. voor een eventuele oorzaak van de explosie. De politie houdt er rekening mee dat een gaslek de oorzaak is geweest van die explosie in Krommenie. Scholieren van de Agnes School in Rotterdam gaan sinds deze week 36 uur per week naar school. In plaats van de gebruikelijke 26 uur, 10 uur meer. Basisschool is daarmee de eerste school in Nederland die leerlingen langer in de schoolbanken laat zitten. Directeur van de Agnes School is Annette Dries en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Dries, van 26 naar 36 uur, dat is een forse verruiming. Dat betekent twee uur extra per dag, zo'n beetje? Dat is inderdaad een forse verruiming. Dat betekent inderdaad twee uur extra per dag. En uh, dat betekent dat ze uh, op de woensdagmiddag wat langer. Daar hebben we er vier uur van gemaakt, dus dat is op de vrijdag. Maar het is inderdaad, komt inderdaad op twee uur per dag neer. Ja, dat ja. betekent dat ze vanaf s ochtends half negen tot een uur of half vijf of zo in de schoolbanken ja, zitten? Ja, vijf uur. Ja. Tot vijf uur? Ja. En, en waarom doet u dit? Uh, dit is een project van de gemeente... En uh, het project van de gemeente: uh, uh, we, hebben, we weten al langer dat we zeggen van als kinderen uh, uh, langer naar schooltijd gaan, als we de schooltijd verlengen, dat dat, uh, dat, dat beter is voor deze kinderen. Omdat uh, nou, de buitenschooltijd niet heel veel gebeurt met deze kinderen. Dus het is van groot belang dat uh, de, de tijd extra verlengd wordt. En uh, wij zetten vooral in op taal en rekenen en lezen, zodat ook hun achterstand die ze toch inhalen of hebben omdat ze uh, taalproblemen hebben, zo min mogelijk is. Straks naar het voortgezet onderwijs. Dus we vergroten hun kans op deze manier. Ja, dus het is niet alleen ze van de straat houden of bezighouden, maar het is ook echt, ze krijgen ook echt taal- en rekenles in ja. die extra uren. In die tien uur krijgen ze een uur Engels, een uur Nederlands, een uur rekenen. Ze krijgen een uur studievaardigheden, huiswerkbegeleiding, techniek, een uur gym. En ze krijgen een stukje loopbaanoriëntatie op de woensdagmiddag. Dan gaan we bedrijven en scholen bezoeken... om te laten zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn... als je straks de overstap maakt naar de middelbare school. Is het niet zwaar voor kinderen? Zoveel extra uren? Ja, dat is zwaar en uh, daar zullen de kinderen aan moeten wennen. Daar zijn we ook ons heel erg bewust van. Hè. Het is een behoorlijke verzwaring uh, voor deze kinderen. Daar hebben we het met de ouders ook uitgebreid over gehad. Tegelijkertijd zeggen ouders ook van... Uh, we zitten in een wijk waar het voor kinderen soms best lastig is om buiten te spelen. Dat willen we liever niet. Ja. We vinden het niet veilig genoeg. En dan zitten ze thuis achter de computer. Laten we ervoor zorgen dat ze dan nuttig bezig zijn. En, en... en we proberen het natuurlijk wel een beetje leuk voor ze te maken. Ja, en geldt dat voor alle kinderen, voor alle jaargangen van de school? Wij we zijn gestart met groep 7 en 8... Het is wel de bedoeling alleen de oudste dat het, kinderen? Ja, alleen de oudste kinderen. Dus dat is van 10, 11 12 en 12-jarige kinderen. En is dit nou een proef waarvan u later gaat kijken hoe dit uitpakt? Nee, het is geen proef. Het is de bedoeling dat dit uh, zich ook verder over de rest van de school gaat uh, uh, uitzetten. En op welke manier, daar zullen we in de loop van de jaar over na gaan moeten denken. En het is zelfs een project waarvan de gemeente zegt... we willen dat alle scholen in Rotterdam-Zuid, in de focuswijken, uh, dit gaan oppakken. Maar wij zijn nu de eerste die in zijn uh, compleetheid mee starten. Ik wens u er succes bij. Annette Dries, directeur van de Agnes School in Rotterdam. Een goedemiddag. Goed, dank u wel. Dag. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens. Australië rouwt om de dood van vijf militairen in Afghanistan. Het is het grootste militaire verlies voor het land sinds de oorlog in Vietnam bij de slag om Longnan, 18 Australiërs sneuvelden. De Australische premier Julia Gillard sprak van de zwartste dag... voor haar land in Afghanistan. In Tarinkot, in de provincie Uruzgan, schoot een Afgaan in een legeruniform gisteravond drie Australische militairen dood. En verwonden er twee. En ook kwamen twee Australiërs om het leven... toen hun helikopter bij de landing over de kop sloeg. De afgaan die de Australiërs doodschoot op de legerbasis... was daar nachtwaker. Aan het begin van de campagne wilde niemand erover praten maar nu hoor je toch steeds meer lijsttrekkers uitspraken doen... over mogelijke coalities. Joost Vullings in Den Haag. Joost, um, tekent zich nu al een helder beeld af? Wie met wie uh, wil eventueel en uh, wie mm, nou elkaar uitsluiten? Nee, het zijn de tipjes uh, van de sluier die worden opgelicht. Zo zei VVD-leider Rutte gisteren al... dat hij een linksblok van SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks... niet aan een meerderheid gaat helpen. Marianne Thieme, die zat vanochtend bij ons op de zender... die, zei, uh, die maakte in een inhoudelijke koppeling... Die zei, ik ga alleen in een kabinet eh, dat de megastallen verbiedt. Dat is voor haar een breekpunt. Maar ze zei ook, regeren is voor mij niet het eerste doel. Maar wellicht gedogen. ziet zij wel zitten. En vanochtend was Alexander Pechtold van D66 te gast bij BNR Nieuwsradio. En daar zei hij ook wat over zijn voorkeuren. Uh, ik, ik zou de PvdA er graag bij hebben. Maar dan wel in een evenwicht vanuit het midden. En, uh, en het liefst niet te veel partijen. Koen was vijf partijen, ik heb er liever vier. Of drie, of vier. En welke zijn dat dan? Wat zou nou mooi zijn? Wat zijn ja, ook, daar, daar, en kijk, en nou, ook enigszins reëel zijn. In het verleden heeft D66 samengewerkt met VVD, met CDA, met PvdA. Nou, dat is allemaal goed gegaan. Uh, soms ook niet natuurlijk. En uh, nu hebben we met, dat, met die vijf partijen ook met ChristenUnie en GroenLinks ervaringen. Ik zou liever uh, zo min mogelijk partijen en zoveel mogelijk in het midden... Ja, dwars door het midden met zo min mogelijk partijen. Nou, dat geeft al duidelijk een richting aan. En dan is er nog uh, collega Wilco Boom. Die ging vanochtend eens dus een kop koffie drinken bij de Partij van de Arbeid... en sprak daar de partijvoorzitter Hans Spekman. En die zei, ja, ik vind het eigenlijk niet zo verstandig... als partijen uitspraken doen over mogelijke coalities... en vooral als partijen bepaalde combinaties gaan uitsluiten. En toen richtte hij zich richting premier Rutte. Nou ja, hij maakt gewoon een Uiteindelijk voor wat er na de verkiezingen gebeurt. Uh, dus dat moeten we niet doen. Want er is gewoon een uh, economische crisis aan de gang. En daar moeten we met z'n allen uit. En dat is de verantwoordelijkheid van de politiek als geheel. Maar u sluit de PVV uit. De VVD sluit een linksblok uit. Dat is toch een beetje de, kot, de, de pot en de ketel? Nou, wij hebben dit ook de vorige periode al gedaan. Je ziet steeds meer partijen uh, die dat overigens met de PVV uh, hebben gedaan. Dus dat lijkt mij dat die uh, wat dat betreft niet mee gaan doen... Uh, maar dan gaat het tussen al die andere partijen. Dan moeten we het niet ingewikkelder maken dan het is. We moeten allemaal gaan voor zo sterk mogelijk eigen partij. Dat doen wij ook. Uh, en voor de rest zullen we het zien na de verkiezingen. En wat is uw favoriete coalitie? Ik heb altijd al gezegd dat een aantal partijen dichter bij ons staan dan anderen. En dat zijn echt de SP en, en GroenLinks. Maar we zullen het zien. Ik ga het niet ingewikkelder maken. Ik ga niet meedoen met het sudoku-spel van Rutte. Waar iedereen na de verkiezingen bijvoorbeeld alweer boos is. Ja, maak de formatie niet moeilijker dan die waarschijnlijk al wordt, is zijn oproep. Joost, de campagne voor vandaag, de, de agenda, hoe ziet die eruit? Nou, er gebeurt natuurlijk van alles, maar de fractievoorzitters... van de grootste zes partijen in de, in de Tweede Kamer of in de peilingen... die zal je vandaag eigenlijk niet meer tegenkomen. Die zitten achter gesloten deuren hard te oefenen... voor het debat vanavond bij Knevel en Van der Brink. Dankjewel, Joost Willings. Dorkaan Isaac neemt in kracht steeds verder af. Isaac is veranderd in een tropische storm. Het oog bevond zich vanochtend ten noorden van New Orleans. Het gebied zitten 700.000 huizen zonder stroom. Verzekeringsmaatschappijen ramen de schade op ongeveer een miljard dollar. Isaac trok gisteren over New Orleans, precies zeven jaar na de verwoestende orkaan Katrina. Het dodental kwam toen uit op 1800. Deze keer is één dode geteld in de stad. Dan naar de A58. Bij een ongeluk op die weg tussen Breda en Roosendaal... is een enorme ravage ontstaan. Een vrachtwagen met oud papier. Die is daardoor de middenberm geschoten. Heeft een andere vrachtwagen geschampt en een auto geraakt. Paul Sanders, onze verslaggever is ter plaatse. Paul, vertel eens, wat zie jij? Een vrachtwagen die op zijn kant ligt in de tegenovergestelde richting. Dan moet je moet je voorstellen dat uh, die vrachtwagen vanuit Roosendaal richting Breda reed. Daardoor de vangrail is geschoten onder ongekende reden en op een andere vrachtwagen is geklapt. Nou, die vrachtwagen die dus door die vangrail is uh, geschoten, die ligt nu op zijn zij op de uh, andere weghelft, om het zo maar te zeggen. En De ravage ja, is inderdaad enorm, want die vrachtwagen die is geladen met oud papier, was geladen met oud papier. En de inhoud van die vrachtwagen ligt nu verspreid over een, uh, over een 100 meter en uh, het waait ook nog, dus dat betekent dat dat papier allemaal aan het ronddwarrelen is. En om even een voorbeeldje te geven, ik heb hier bijvoorbeeld een, een giro-overschrijving. Want ja, dat hoort natuurlijk ook bij het oud papier. Van een meneer van de Koffert uit Braschaat. En die heeft uh, 153 euro 20 overgemaakt. Nou, dat soort uh, toch ook wel persoonlijke documenten liggen nu verspreid over, uh, over de snelweg en over de parallelweg. En dat betekent dat het verkeer nog, nog uren rekening moet houden met opruimen daar uh, en, en dat niet langs kan? Ja, dat denk ik wel. Want uh, als je kijkt naar hoeveel papier er op de weg ligt, dan uh, ja, voordat het al, al bij elkaar geveegd is, dan uh, zijn we wel een paar uur verder. Dan hebben we het nog niet gehad over de vrachtwagen natuurlijk, die op zijn kant ligt en weggetakeld moet worden. En dan zijn er ongetwijfeld nog reparaties aan het, uh, aan het wegdek die uh, moeten gedaan worden en aan de want ik kijk nu naar die vangrail en dat is eigenlijk een soort van gat waar die vrachtwagen erin is geschoten. Dus dat kan wel even duren. En de snelweg is afgesloten. Er is geen verkeer meer op de A58 tussen Breda en Roosendaal. En het verkeer dat uh, toch richting Roosendaal wil vanuit Breda moet of omrijden of via de parallelbaan En daar is het heel druk. Dus vertragingen zijn uh, inherent. Weet jij hoe het is met, met de chauffeur van de vrachtwagen, Paul? Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat de brandweer aanwezig is geweest om de man uh, uit de, de cabine te bevrijden. Hij was bekneld en ik begreep dat er een traumahelikopter is ingezet en dat hij uiteindelijk naar het ziekenhuis is gevoerd. Maar over die traumahelikopter, daar ben ik niet helemaal zeker in. Ik weet, ik, dat, dat, daar was wel uh, melding van, maar die was al weg voordat ik, uh, voor ik hier kwam. Op de A58 tussen Breda en Roosendaal voorlopig dus nog een enorme ravage. Paul Sanders was dat. Dankjewel. Sport. Oud-atleet Troy Douglas stopt als bondscoach van de Nederlandse vette ploeg op de 4x100 meter. Hij gaat vanaf oktober aan de slag als technisch directeur in zijn geboorteland Bermuda. Een nieuwe uitdaging. Het <laughs> uh, yeah, is een once-in-a-lifetime opportunity. En ja, dit is het juiste moment. En ik moet gewoon deze moment kiezen. Ja, uh, yeah, ik wil niet stilstaan in mijn leven. En uh, ik heb alles bereikt wat ik wil bereiken. Uh, hier in Nederland. En als vette coach. Ik ben heel dankbaar. Maar ik, ik, ik wil gewoon uh, een, een nieuwe fase in mijn leven. En uh, ja, vormier biedt me gewoon een mooie gelegenheid. Vanavond coach Douglas de Nederlandse sprinters voor het laatst bij de Diamond League wedstrijden in Zürich. Onder zijn leiding veroverde de Nederlandse eerste vette ploeg in 2003 brons op de wereldkampioenschappen in Parijs. Dit jaar werd de Nederlandse vette ploeg Europees kampioen in Helsinki. Op Bermuda wacht Douglas vooral de uitdaging om de jeugdopleiding te verbeteren. Kijk, we hebben een we hebben goede jeugd, een uh, uh, huge uh, talentpool met uh, jeugd uitlezen. En, en wat zij wat zoeken is, is, is een goede programma, een vaste programma, waar het uh, kan goed, uh, goede development in komen. En uh, ja, ik, ik, ik, ik zie mijn rol in daar. Voor al met 60.000 inwoners daar is talent. En uh, met mij is de nieuwe talent director. Ik garandeer je gaat meer over mijn familie horen. Nu verkeersinformatie van de ABB. John Suhoka in elk geval nieuws over de A58, schat ik zo? Ja, inderdaad. Ja, nee, we hebben het al kunnen horen natuurlijk. De weg is daar dicht tussen Roosendaal en Breda in beide richtingen. Als aanvulling heb ik nog te melden dat de Rijkswaterstaat verwacht... dat pas de, de opruimwerkzaamheden. De weg blijft in ieder geval dicht tot zeker vanavond 8 uur. Het verkeer tussen Roosendaal en Breda kan het beste omrijden. De, de borden Rotterdam volgen. De omleiding loopt over de A17 en de A16. De A8 richting Amsterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd bij Klopend Koenplein. Daar staat twee kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. En dat gaat waarschijnlijk tot één uur duren. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar staat tussen Breda-Noord en Klopend Prinserveel drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Egyptische president Morsi noemt Syriës bewind onrechtmatig. Zwaar gewonden bij een gasexplosie in Kromeni. En in Rotterdam gaan de kinderen tien uur per week meer naar school. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Benno Baksteen. Hij wordt altijd opgetrommeld als er weer iets is met vliegtuigen... zoals gisteren met dat Spaanse toestel op Schiphol. In het mediaforum, correspondent voor Duitse media Annette Birschel... en tv-deskundige Bert van der Ze zijn al flink begonnen buiten de uitzending om. <lacht> uh, het gaat straks in ieder geval over de verklaring van SP-voorman Emiel Roemer... waarom zijn partij het minder goed doet in de peilingen... En dit is wat hij gisteren zei hier op Radio 1. We hebben natuurlijk een week gehad waarin alles er over ons heen kwam. Van de quote tot Elsevier, HP de Tijd, de telegraaf... die nu in één keer twee dagen achter elkaar aan het bestje is. In de Nationale Nieuwsquiz, Koen van Maanen uit Nijmegen. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. De krant Den Haag Centraal heeft het faillissement aangevraagd. Volgens hoofdredacteur Koos Versteeg is er 350.000 euro nodig... om de krant overeind te houden. Maar dat geld is er nu niet, zegt hij. Eind juni kondigden drie grote aandeelhouders aan... dat zij zich wilden terugtrekken. Het faillissement is nog niet uitgesproken. Dus de hoofdredacteur blijft positief. Wij streven er zelf naar om de krant volgende week... toch ook gewoon nog te laten verschijnen. Want ik ben druk in de slag met een aantal nieuwe investeerders... We hebben ongeveer 350.000 euro nodig om het bedrijf voor de komende twee jaar veilig te stellen en te zorgen dat we in die twee jaar naar een gezonde exportatie komen. Er hebben zich inmiddels al een stuk of vijf, zes investeerders die een serieus een bedrag van 25.000 euro hebben toegezegd. Allerlei freelance medewerkers, fotografen, et cetera... die hebben toegezegd om de komende weken gratis uh, voor ons te zullen werken. Dus we doen er alles aan om de Haag Centraal uh, uiteindelijk een, een tweede leven te geven. De Haag Centraal werd eind 2006 opgericht... nadat de Haagse Courant tot onvrede van de initiatiefnemers was opgegaan... in het Algemeen Dagblad. De krant heeft acht vaste medewerkers en veertig freelancers. En Van Cote en de Bie deden belangeloos mee aan een reclamecampagne. Maar dat mocht dus niet baten. Gisteren werden de nominaties voor De Loep bekendgemaakt. Dat is de prijs voor onderzoeksjournalistiek. Het is de negende keer dat de Nederlandse Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten, de VVOJ, deze prijs uitreikt. En het tv-programma Zembla is twee keer genomineerd. Kees Driehuis, goedemiddag. Hallo. Eindredacteur van Zembla, Kees. Uh, gefeliciteerd en, en trots neem ik aan. Hè? Absoluut. Alle hulde gaat natuurlijk naar de makers hè, van deze twee prachtige uitzendingen. Operatie, proefkonijn en misbruikt onder toezicht. Ja, want dat zijn de twee uh, inzendingen van jullie geweest. En die zijn dus genomineerd met nog een, Belgische, uh, een Belgisch programma van VRT Panorama. Ja. ja, we hadden trouwens meer inzendingen uh, ingestuurd omdat wij denken... Uh... Je weet maar nooit. En terecht, blijkt nu. Uh, maar het is ook... Ja, het is een beetje aan onze stand. Zijn we natuurlijk wel verplicht, uh, vind ik, als Zembla... om bij dit soort prijzen uh, hoge ogen te gooien. Uh, omdat we er speciaal voor de onderzoeksjournalistiek zijn. En dat we dat dan ook goed doen, blijkbaar, volgens de jury. Dat is wel uh, heel fijn als je dat dan uh, hoort. En, en zoveel onderzoeksprogramma's zijn er natuurlijk niet. Nee. Uh, althans niet die zich uh, uh, specifiek daarop richten. Er, zit, er zijn natuurlijk met journaal en bij Niels Uur, wel redacties en redacteuren die zich daarmee bezighouden. Maar wij zijn er speciaal voor, 26 keer in het jaar. Dus een, dat is een dure en, uh, en arbeidsintensieve bezigheid. Um, dus het is begrijpelijk dat, dat er niet heel veel van die programma's zijn... in deze kommervolle tijden. Maar we zijn toch wel heel erg blij dat nu wij er nog wel zijn. En dat moet ook vooral zo blijven... Uh, dat we ons uh, status waarmaken, zou ik zeggen. Ja, uh, want geld is altijd het argument hè, waarom er zo weinig onderzoek... Is, met name dan ook op tv. Um, is dat nou het enige... Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je... Je kan ook zemmen elke dag maken, maar dan heb je wel heel erg veel geld en heel erg veel mensen nodig. Want er is natuurlijk genoeg te onderzoeken. Um, en misschien niet altijd met de schokkende resultaten die, die, die, die bij ons dan vaak het gevolg zijn. Um, maar het kan geen kwaad. Ik zeg wel, als wij onderzoeken soms dingen beter dan de Tweede Kamer. Die er eigenlijk voor ons opgericht. En uh, nou, dat blijkt ook vaak in het resultaat van de uitzendingen. Mm. Is, het, is het ook iets van... Uh, bedoel, zijn er genoeg kijkers voor te vinden en, en uh, daar aan niks mee is natuurlijk toch de bazen in Hilversum. Uh, hebben die er genoeg... Uh guts voor, zeg maar, om onderzoeksjournalistiek een kans te geven. Ja, de ook om uh, onderwerpen te kiezen die een uh, breed publiek aanspreken. Je kan natuurlijk maar van alles gaan onderzoeken wat verder helemaal geen enkele publiciteit of uh, enige aandacht verdient. We zoeken naar onderwerpen die mensen op een of andere manier raken en waar ze ook naar willen kijken. En we proberen het ook te verpakken, het is vaak heel moeilijk, uh, in een uh, programma waar mensen graag naar kijken. En dat lukt gemiddeld met een half miljoen mensen. En het komende seizoen nu nog niet, maar vanaf januari gaan we op donderdag op een nog betere avond. We zitten nu op de vrijdag. Uh, morgen weer voor het eerst. Uh, dat lukt toch nog wel aardig. Dus dus uh, daar zit het er niet in. Nee. Nog even een paar andere dingen. Komen zondag is jouw eerste buitenhof. Ja. Ben je daar nog gespannen voor eigenlijk? Jazeker. Uh, dat is altijd. Ik, ik, dat is de allereerste keer dat ik dat ga doen. En uh, ik weet ook al wie er zit. Want in het kader van de verkiezingen uh, praten we met uh, Diederik Samson en uh, de Sap. En ik, uh, nou, is ja, nee, ik ben wel gespannen. Ik vind het wel uh, eervol. Dat moet ook goed gebeuren. En alles wat je goed doet, dan moet je goed ervoor voorbereiden. Ja, namens Bert van der Veer heel veel succes voor zondag. Die zit hier van het, voor het mediavorm. Dan, ja. dan nog een ander dingetje. Want je bent ook bezig met een documentaire over Paul de Leeuw. Ja. Uh, Paul de Leeuw, de entertainer. Ja. Uh, nou, die gaat dus over deze, deze man. Zit ja. daar nog iets van onderzoeksjournalistiek in ook misschien? Uh -huh. Uh, nou, ik ben daarvoor gevraagd omdat uh, als einddirecteur en als een soort uitvoerend producent te begeleiden. Kees Overgouw heeft de film gemaakt, zeg ik er meteen bij als regisseur. Uh, nou, het, het, het journalistiek zit hem er vooral in dat Paul het vertrouwen heeft gegeven aan ons. om hem het afgelopen jaar achter de schermen bij zijn werk, zowel bij de televisie als in het theater, te volgen. En dat leidt wel tot een onthullend, of in ieder geval spraakmakend beeld. van, uh, van wat er, deze man die nooit ophoudt, die nooit stil zit, die steeds weer. Niels bedenkt, die veel van zichzelf vraagt en ook van anderen. Mm -hmm. Dat levert wel opmerkend beeld op. Ja. ja, Ja, goed, want dat is wel bekend in Hilversum dat hij af en toe uit de bocht kan vliegen. Ook, ook naar zijn medewerkers toe enzovoort. Wanneer is het te zien? Ja, dat is... hij is in elk geval te zien uh, bij de Utrechtse Filmfestival. Eind september gaat hij in première op 30 september. en is nog een paar keer te zien en misschien ook nog elders. En hij komt ook op televisie, maar we weten nog niet precies wanneer. Oké. Okay. Uh, de winnaars van de Loop trouwens worden bekendgemaakt op vrijdag 16 november. En we gaan er toch een beetje vanuit dat uh, Zembla daar in ieder geval bij zit. We hebben een goede kans. Dankjewel. Kees, er en succes nog een keer. Komende zondag bij Buitenhof. Dankjewel, Jurgen. De school voor de journalistiek in Utrecht die spreekt tegen dat een dove student is geweigerd daar. Gisteren meldde geen stel dat Lisa Hinder, Hinderks heet zij, in eerste instantie was aangenomen. Maar dat ze later te horen kreeg dat ze niet welkom was omdat de school te veel tijd en geld in haar moest investeren. Hogeschool Utrecht noemt dat onzin. We hebben haar verteld dat we haar niet afwijzen, maar dat we haar wel willen wijzen op de eventuele problemen, zegt een woordvoerder. Daar was hij weer, Benno Baksteen, de oud-voorzitter van het platform Nederlandse Luchtvaart en oud-verkeersvlieger ook. En als er iets met vliegtuigen is, zoals gisteren met dat Spaanse toestel, dan wordt hij altijd weer opgetrommeld. Hier in de studio, Benno Baksteen, goedemiddag. goedemiddag. Aan de telefoon Benno Baksteen van het platform Duurzame Luchtvaart, meneer Baksteen, goedemiddag. Uh, dank dat u zo snel wilde komen. Dank u wel, Benno Baksteen. Benno Baksteen, dank u wel. Ja, Benno Baksteen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kunt u toch altijd zo snel in die studio zijn? Ja, ik woon gewoon niet zo heel ver vandaan. Als ze bellen, dan. Uh... <laughs> en ik ben thuis, dan ben ik een uh, minuut of twintig. Kan ik in de studio zitten? Ja, op Twitter werd al gesuggereerd dat u in de kelder van de NOS woont. <laughs> Ja, die zijn gaan verbouwen, zag ik dus met blijkbaar niet wonen nu. <laughs> maar, maar goed, op een gegeven moment krijgt u ook die berichten door dat er wat aan de hand is op Schiphol. Uh, ja. Is er dan al over hem gestreken en zit u in de startblokken of hoe werkt dat? Nee, zo belangrijk is het allemaal niet. Het, ik, ik, vaak hoor ik het de eerste vanuit de media, in dit geval was het Knevelen van de Vriend die als eerste belde. En dan denk ik, ja, het zal wel niks zijn, want het gebeurt heel vaak dat de communicatie verloren gaat. Maar ja, de media moet iets en dan, uh, ja, dan wacht ik wel af wat er gebeurt. Ja. Benno Baksteen sneller in NOS-studio dan f 16 bij Airbus, was ook nog een tweet. Ja, ja en er was er ook eentje van. Uh, want het, het, ik zag dat het wereldwijd zelfs wereldwijd trending topic was. Mijn naam dan. Uh, en wat was een Amerikaan die vond het maar niks, want het was de geboortedag van Michael Jackson gisteren. Ja, ja, ja. Wie is in. Michael Jackson moet trending topic zijn. Hè? Hij doet gelijk. Ja, <lacht> ja. Ja. Waar waarom doet u het eigenlijk nog steeds uh, om uh, komen opdraven uh, bij dit soort dingen? Is dat ook om, om uh, toch meer inzicht te geven in die, in die vliegwereld? Ja, het is dus vooral om, om, om te helpen dat de informatie een beetje deugt en dat de discussies die gevoerd worden een beetje zinnig uh, blijven. Uh, ik ben er 25 jaar geleden mee begonnen om, omdat er behoefte was aan mensen die wat durven te zeggen... Op het moment dat niemand eigenlijk nog iets weet. En dan moet je dus terugvallen op uh, kennis en uh, ervaring van het, van het onderwerp. Ja, en dat is dan wat ik doe. Ja, ik ben nu nog steeds voorzitter van het adviescollege voor de Degas. Dus ik, ja, ik ben nog steeds betrokken met hm. die materie. Maar, maar goed, dat is ook wel eens de kritiek, hè. Want zeker ja. in zo'n beginfase, dan is er nog weinig te melden. Ja. En dan is het toch ook een uh, hoop speculeren vaak. Ja, dat is dus precies het probleem. En dat, uh, uh, we hebben vijf jaar geleden de keuze gemaakt om daar dan maar bij te zijn... zodat je speculeert over dingen die zouden kunnen. En dat je de onzin dingen, zoals in de tijd van de ramp dat was in de beginfase, uh, gedoe over mensen met witte pakken... en mensen die tijdens de vlucht boven over de romp van de vliegtuig zouden hebben gelopen... dat je dat soort discussies voorkomt, want dat is zonde, heeft niemand wat aan. Je krijgt complottheorieën. Uiteindelijk ontspoort dat helemaal. Ja, dat u houdt uw vakkennis wel goed bij, want u bent dus gepensioneerd, hè? Ja, ik hou het goed bij en bovendien heb ik uh, nog een vliegende zoon en een vliegende, vliegende schoonzoon, dus ik uh, hou ook de actuele dingen heel goed, uh, goed bij. Ja. Ik, er was natuurlijk één gek detail in dat hele verhaal gisteren, dat er zou dan door de toren uh, Arabische muziek zijn gehoord in ja. de cockpit. Ik vroeg maar wat voor bandjes zet u vroeger op toen u in de kist zat? Ja. Jan Smit of zo? Ja. Nee, dat is nog van na mijn tijd. Ik <laughs> oh, <ja. laughs> nee, wil meer van de Beatles en de Rolling Stones, maar niet tijdens de vliegen natuurlijk. Dus zeker niet uh, nee. als je al bezig bent, zoals deze mensen waren al bezig met de nadering naar Amsterdam toe. Ik denk dat er sprake is geweest van een soort over... Ja, kruisen van frequenties of storingen of iets dergelijks. Ge geheime zender of zo? Nou ja, je hebt wel storingen natuurlijk. Waarin de, er is een tijd ook een plaag ja. geweest... van dat op de communicatiefrequenties een van de piratenzendertoren was. Dus je weet het allemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben wel benieuwd wat het was, maar dat wordt ja, onderzocht. Ja, dat horen we vast nog wel een keer. Dank oh. voor nu in ieder geval, Benno ja, Baksteen. dag. Dan is hier de laatste vraag, de hand van De Beatles naar Blokken... Het mediaarchief. Gisteravond ging de musical Jap Jum met Circus van de Nacht in première in Carré. musical die zich afspeelt in het bekendste bordeel van Nederland. Presentator Jan Lemfrink ging ooit in het programma Rur in een schuimbad liggen met een van de meisjes van Jap Jum. om haar, nu volgt een vette knipoog, de kleren van het lijf te vragen. Waar, waar, waar, waarom doe je het eigenlijk? Ja, voor de poen natuurlijk. Kick. Voor de kick? Ja. Meer dan voor de poen? Ja. ja. Dus je vraagt niet veel. Ja, ik, denk. ik ga natuurlijk niet voor niks doen. Dat, ja. is, uh, dat is logisch. Maar zijn er dingen die je niet doet? Ja, natuurlijk. Ja? Dingen die ik zelf niet wil of niet lekker vind, die doe ik niet. Dat is ook heel normaal en dat weet de leiding ook. Ja? En dan kan je ook gewoon zeggen, als iemand tegen jou en, en met meer personen, doe je dat ook wel? Licht eraan. Als het een elftal komt, een leuk elftal? Nou ja, het ligt er ook weer bij, hè? Oh ja, nee, we gaan geen namen noemen. <laughs> Iedereen uit heel Nederland komt hier, hè? of het nou politici zijn of... Zakenlieden of tv-presentatoren, je vindt ze hier allemaal? Je vindt ze hier allemaal bij tijd en wijle terug, ja. Mm. Ben jij niet bang voor, voor, voor iets? Hoe kan ik daar nou bang voor zijn? Ik ga vrij altijd met condam. Is dat zo? Ja, dat is zo. En als ze heel veel bieden? Ja, dag. Ja. Niemand kan maar ah. leven betalen natuurlijk, mm. dat is logisch. Weet je wat ik me altijd zo afvraag? Kijk, wij zitten nou echt heel Wij zitten nou aan het drankje. Je moet natuurlijk met al die, al die mannen toch drinken ook, hè? Is dat dan wel goed voor de seks? Ik hoor altijd, uh, voor de mijne wel, voor die van hun niet maar Dat vind ik weer niet zo erg. Ja, dat beroemde bordeel, Joop wordt zeer waarschijnlijk binnenkort... weer in oude glorie heropend. Althans, dat meldde de Telegraaf gisteren. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, Annette Beershoel, correspondent voor Duitse Media... en Bert van der Veer. Hij is regisseur en tv-deskundige. Um, toch nog even over die, die ja, kaping, wat er dan geen kaping bleek te zijn. Uh, Annette, uh, waar was jij op het moment dat... Het geen kaping bleek te zijn. Ja, ik was achter de computer, want ik was net bezig... Nog, uh, ook nog weer met een artikel over die bom die ook die ja, dag werd gevonden. Dat was ook nog gisteren, ja. En uh, nou, toen kwam het alertbericht en toen moest ik meteen uh, ja, bellen... alle voorlichters, want je gaat niet zomaar op een gerust af. En daar had ik toch uh, ook, ook uh, vreemde ervaringen dan uh, daarbij. Want? Ja, want, want kijk, op een gegeven moment... Ja, je bereikt natuurlijk, mensen zijn in gesprek... en in heel Nederland, een hele journalistiek uh, loopt achter die mensen aan had ik op een gegeven moment uh, de nummer ook van het voorlichter Nationale Coördinatie Terrorismebestrijding. En uh, ja tot mijn grote verbazing hoorde ik toen een bandje. Hallo, ik ben op vakantie en ik ben maandag 27 augustus weer terug. Uh, ik dacht dus, geen kans om een bericht achter te laten. Bovendien hadden we inmiddels woensdag. En toen dacht ik, daar is toch bij al die oefeningen die daar waren ja. was is er toch niets voor geregeld voor de communicatie en de media dus werd er veel aandacht voor iets wat eigenlijk niks was nou ja, zoiets gebeurt en daar duikt men op. Achteraf uh, kun je het redelijk <laughs> relativeren, lijkt mij. Ja. En los van wat jij zegt over die voorlichting, wat ik dan wel weer een soort van lesje van dat hele verhaal vind, is dat passagiers en de mensen die, uh, op, uh, de mensen die passagiers uh, waren, stonden te wachten zo slecht worden voorgelicht. Het is dus één ding dat de, dat de pers ja. niet op de hoogte wordt gebracht, maar het is toch iets anders, dat je anderhalf uur of zo geloof ik in het ongewisse verkeert over wat met je gebeurt. En dus dat dan werden mensen de, de, de wachten, huh? dat heb ik gelezen in de krant, die, die werden dan, ja, u moet maar naar een aparte ruimte, uh, terwijl zij ook al lang contact met mensen ja. in het vliegtuig hadden en eigenlijk al ja, opgelucht waren. dat vind ik echt dus het vrij verontrustend, dat hoor je ook altijd bij vond... de spoorwegen, maar ook bij de luchtvaart. Nou, ik vind, als, als dat een les zou zijn, dat ze uh, na zo'n dag met twee incidenten op Schiphol, dat ze nodig iets aan moeten doen aan hun communicatiebeleid. Aan de voorlichting, ja. ja. Goed, uh, dat is uh, voor nu uh, zometeen deel 2 van het Mediaforum. Na het nieuws, hier is Dorald Megens. Radio 1. NOS journaal. PvdA voorzitter Spekman vindt dat VVD-leider Rutte de formatie ingewikkelder maakt met zijn uitspraken van gisteren. Rutte zei dat hij een linksblok na de verkiezingen niet aan een meerderheid zal helpen, als de SP de grootste wordt en samen met PvdA en GroenLinks een coalitie wil vormen. Volgens Spekman maakt Rutte er een ingewikkelde puzzel van. Spekman benadrukte dat de PvdA geen enkele partij uitsluit, behalve de PVV. Reddingswerkers hebben samen met een aantal koopvaardijschepen... 22 asielzoekers uit de zee bij Java gered. Het zijn passagiers van een boot met aan boord zo'n 150 vluchtelingen. Gisteren kwam bij de Australische en Indonesische kustwacht een noodoproep binnen. De boot zou motorproblemen hebben en water maken. Het schip is op drift geraakt en nog niet gezien. In Helmond is een winkelcentrum ontruimd na een bommelding. Ook de omgeving is afgezet. Volgens de melding ligt er een bom in een textielwinkel in winkelcomplex De Bus in Helmond. De politie wil niet zeggen hoe de melding is gedaan. Wel wordt de zaak erg serieus genomen, zegt een woordvoerder. En de Egyptische president Morsi heeft de Syrische regering van president Assad onrechtmatig genoemd. Dat deed hij op de top van de groep van niet gebonden landen in Iran. Morsi zei dat er een revolutie aan de gang is tegen het onderdrukkende regime in Syrië.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. In West-Brabant is de A58 tussen Roosendaal en Breda in beide richtingen afgesloten. Bij Rukven is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Eén vrachtwagen is gekanteld en de weg ligt daar bezaaid met oud papier. De weg blijft dicht tot 8 uur vanavond volgens stijkswaterstaat. U kunt dan ook het beste de borden Rotterdam volgen. De omleiding loopt over de A17 en de A16. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat 2 kilometer bij Knopend Zaandam. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Knopend Koenplein. Daar staat 3 kilometer richting Amsterdam. En daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat bij Knopend Prinsenveel een file van 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum met Annette Beersel, correspondent voor Duitse media in Nederland... en Bert van der Veer, regisseur en tv-deskundige. De vrouw van Mitt Romney dook op op de Republikeinse uh, partijconventie. Heeft, uh, hij heeft dus hulp gekregen van zijn vrouw Anne, uh, zei ze, heeft een speech gehouden op die conventie met als doel te laten zien... dat ook Mitt Romney gewoon menselijke kant heeft. En Romney sprak onder meer over haar huwelijk... dat zeker geen sprookjeshuwelijk is, zegt ze... want uh, daarin lees je niet over vijf schreeuwende zonen... of over het krijgen van MS en borstkanker. We luisteren even naar mevrouw Romney. Let me tell you something. In the storybooks I read... there never were long, long rainy winter afternoons... in a house with five boys screaming at once... And those storybooks never seem to have a chapters called MS or breast cancer. A storybook marriage? Nope, not at all. What Mit Romney and I have is a real marriage. Slim dat ze haar in hebben gezet, dan dit. Nou ja, het is er Amerikaans. Als ik uh, Amerikaans Amerikanen houden ook ervan. En, en ja, als ik eraf uh, af, is het wel zo dat Mit Romney een imaginopprobleem heeft, want hij komt nog een keel over. En uh, nee, ja, de bij Republikeine... vrouwen scoort hij heel slecht, schaande. Ja, precies. En de ja. Republikeinen willen dus vooral bij de vrouwen uh, ja, beter scoren. Dus uh, in dit opzicht is het natuurlijk een slimme set. Hebben we de man van Angela Merkel veel gezien eigenlijk, of niet? Nee, nee. Dat zien we nooit eigenlijk. Nee, nou, dat is ook niet echt iets duits wat je, wat je doet. Je ziet het soms. Uh, ja, we hadden natuurlijk een spectaculair gevaar, maar, maar terug naar ja. Angela Merkel niet. Uh, die zou het ook niet willen. Is ook een Ken beetje... je hem? Heb je hem wel eens gezien? Ja, op foto's heb zulletje? ik hem Zo'n wetenschapper... Het lijkt me een zulletje. <laughs> Waarom? Als je naar werk al gaat, kom op, heb je niks te vertellen thuis. <laughs> nou, dat, dat, dat, uh, ik, ik zou het niet weten, maar het zijn allebei wetenschappers. Ja, dus, maar het gaat echt wel over uh, uh, waar je naar Nederland ook, hoor, dit, dit verschijnsel van... Uh, ja, het is dit, in Nederland. Dit, dit kijk, maar, maar ik wil net nou zeggen, ja. we hebben natuurlijk het gevaar gehad... van de Duitse bronspresidenten. Vroeger had hij af moest treden met, uh, met zijn vrouw Bettina. Uh, en die uh, heeft daar wel... Pro Beerde wel daar munt uit te slaan. Met, juist met zo'n glamour-hulik en met ja. Bettina. En dus in de ja. beeldzijde ook heel groot geweest. Ja. En uiteindelijk keerde dat uh, absoluut uh, tegen hem. Omdat die, uh, ja, na al die schandalen... Dus er was opeens ook een campagne een persoonlijke campagne tegen hem ja. en zijn vrouw. Ja. Maar Bert, jij zou het goed vinden als we ook uh, mevrouw Pechtold zien... Uh, Mevrouw Rutte ja, ik zou ik zeggen, maar de, daarvan is bekend dat hij nog ja, een mevrouw heeft. Nou ja, er ging een tijdje geleden het gerucht dat, dat onze Mark Rutte een vriendin zou hebben in New York. Het lijkt me geweldig als we volgende week ergens late night bijeen voor de verkiezingen een mystery guest aan tafel zien ja, ja. zitten waarvan we denken wie is dat toch? En dat blijkt dan de vriendin van Mark Rutte te Net zijn. Het is met die Kim Jong-un een tijdje, dat er deze een vrouw <laughs> in zijn ja, entourage dus is. Denkt, we, oh ja. Nee, maar het is maar, zo kijk, opgezet, ja, weet je. Als ja, ja, je het, opeens... Ik vind het niet erg. Kijk, politiek is steeds meer emotie aan het worden, laten we wel wezen. Als je het over de inhoud gaat hebben, dan wordt het altijd zo ingewikkeld. Er wordt gelopen. Hoge, cijfers kloppen niet. Men vergist zich, et cetera. Kijk, ik vind het interessanter om te kijken naar Mona Keizer op het moment dat ze overladen wordt met complimenten door Bartje Bot en Bram Moscovic. En hoe ze daarop reageert. En dat je dan toch iets ziet van. Oh, misschien was ze toch had ze toch wel graag de nummer 1 geworden van het CDA. Nou, dan wat ze te zeggen heeft over de eigen risico in de gezondheidszorg. Want maar dat, ik vind dat geloof wij ik hebben... niet. En dat heb ik wel gehad. Sorry, maar als ik nu de campagne en al die berichtgeving over die campagne zie. Dan is het gaat het alleen maar daarom, hoe leuk het moet. In ieder geval leuk zijn. Zijn zo'n televisie- of radiodebat, dat begint aan met leuke vakantie Jij wil eh, terug naar, naar de ja, inhoud nou die, Ja, ik wil ja, inhoud. Kijk ja, ja. maar naar Frankrijk, naar die debatten. Zelfs in Amerika maar die, die heb je inhoudelijk. Ja, ja, die inhoud is toch dodelijk saai? Nee, dat maar dat is, is toch kiesers... niet om aan te horen? Dat is toch nee, echt vreselijk? Dat loopt ook nauwelijks uit elkaar. Plus dat we allemaal zo verstandig zijn om te weten dat na 12 september alles wat er nu gezegd is, helemaal niets meer. is. Ja, maar als je echt twee uur de tijd hebt en dan over twee thema's te debatteren, dan kun je wel een verschil maken. En je moet de kiezers ook, het gaat ja niet alleen, politiek is niet alleen uh, over leuk en entertainment, maar het is ook, uh, nee, het is voor over, al de inhoud. Ik bedoel, mensen nee, moeten nee, precies ook, weten op wie ze op, gaan stemmen. Over karakter, over of je mensen vertrouwt of niet, daar gaat het om. Ik weet niet of je gisteravond uh, Roemer hebt gezien bij uh, het RTL-programma uh, Late Night. Ja, het is alsof politici tegenwoordig Continu door het stof moeten. Het is de, de grote campagne van de boetedoening. Uh, Rutte die drie keer een onwaarheid heeft gesproken. Van de staai die iets heel erg dommes heeft gezegd. Uh -huh. uh, Roemer die uh, gefaald heeft in het debat. Maar ik vind die. Wat moeten ze dan anders? Die twintig, moet hij continu door. Ja, die 20 minuten slikken, waarin, waarin Roemer. En het was echt 20 minuten, die twintig minuten waarin Roemer uit mag leggen wat hij verkeerd heeft gedaan. Dat hij zich misschien iets te minister-presidentieel heeft gedragen. Uh, dat, dat, dat zegt mij meer over die man. dan wat hij te zeggen heeft over Europa. Ja, ja maar het gaat, uiteindelijk gaat het om de politiek. Want kijk, de Nederlanders kiezen geen minister-president. Dat doen ze niet. Het is, uiteindelijk is het op het. Uh, telt welke ja. partijen gaan in de coalitie. en wat voor programma's ja, dan hebben ze. Maar we hebben niks over te vertellen over welke partijen in de coalitie gaan. Dat, dat, dat, dat is gewoon ja, niet over. Hoe je ja, stemt, ja, het is natuurlijk, het is meer, het is natuurlijk meer andersom. Je stemt op een partij. want die hebben een ja. programma. En dan dat programma wordt straks voor de helft misschien wel ingeleverd... omdat ze dus deel moeten uitmaken van een coalitie. Ja, nou ja dat, dat goed, is dat, de is, dat, is, dat ja, is natuurlijk ook een beetje tragiek tragi tragi van Nederland... dat ze ook zo'n zo verkiezingssysteem hebben... en nu al ja, eigenlijk goed. aan het formeren zijn. Maar des te meer gaat maar, het om of uh, de mensen toch deugen... Toch denk ik, ben, ik ben een type, ik wil inhoud en ik wil die debatten... Moet je die partijprogramma's lezen? Nou, uh, net. Nee, ik bedoel, maar wat je weg, ziet... Uh, dat is toch geen boeiende televisie. Jij bent dat toch is een mens van kijkcijfers. Nou, en dan kan ik je ook zeggen dat er zelfs... Die, die grote inhoudelijke debatten of het in Frankrijk is of in Duitsland zijn uh, dat er hele even grote kijkcijfers. Ja, zijn. Ja, en nog, ik denk dat het in Nederland ook zou misschien zijn. Misschien een andere traditie dan wij, dat zou best eens kunnen. Nee, maar in Nederland was het vroeger toch ook eerder zo dat je op een gegeven moment wel stevige inhoudelijke debatten zet. Waarom moet alles dan op de Amerikaanse lijst geschoeid worden? Ik snap dat niet. Bert, even over die, uh, dat inzetten van die vrouw. Uh, misschien moet Roemer dat dan ook doen, want uh, dat heeft blijkbaar in Amerika succes. Want hij, hij is een beetje te moppen, ja, dat ik, die gezocht wordt nu in de media. En de consequentie van wat ik net allemaal probeer te beweren hier... de consequentie daarvan is dat ik nieuwsgierig ben naar wie de vrouw van Pechtold is... dat ik nieuwsgierig ben naar wie de vrouw van Roemer is... en dat ik graag wel weten wat ze over hun man te vertellen hebben. Ja. Ja, ja, maar maar, maar, niet, nog, maar nog even naar de, de, de, de, de kritiek van Roemer kritiek, maar in ieder geval, hij begint een beetje te mopperen dat hij te veel gezocht wordt nu. Ja, dat, Door de media, Dat, met dat, dat, dat is natuurlijk tamelijk gezuur van, van de goede man. Ja, het is waar. Hij is op dit moment de, de schietschijf van de Telegraaf... en van nog wat andere instanties. Uh, maar goed, laten we dat dan even terugzetten op zijn plek. Laten we wel wezen. Die, die hoge uh, peilingen voor de SP in de afgelopen weken en maanden... kwamen meer het voort uit ontevredenheid... over wat zich bij de PVV afspeelde. Over ontevredenheid, hoe Rutte het had gedaan. Over of de PVDA nog wel iets voorstelde. Dat het nou echt een stem op. De SP was. Dus op zijn plaats. Nee, ik maar, maar ik, ik dacht net, nou, dat is natuurlijk A vind ik uh, ja, gezeur. Inderdaad, moet uh, ja, je bent politicus, daarmee moet je leven, dus campagne. Maar vooral is het de keerzijde van juist. De emotionalisering van, van zo'n politieke campagne. Want wees eerlijk, we, uh, al die media uh, hebben uh, roemer ook gemaakt tot een soort nationale ja. knuffelbeer. Ja, en opeens gaat het om inhoud en gaat het ook over hard om haat. Ja, en Rutte slaat terug en, en, uh, uh, ja, en dan word je opeens anders aangepakt. Dan word je opeens gezien als de. Ja, politicus. maar het zit, zit ook in zijn hoofd. Het zit ook in, dus, in het feit dat hij denkt: van ik zou dus minister-president kunnen worden. Dus moet ik nu niet meer laten weten dat ik ontzettend van. van black sabbath en andere hard rock bands <laughs> hou en moet ik ook geen geen grapjes maken want grapjes kunnen verkeerd overkomen ja beetje zelf dus hij, hij, hij is eigenlijk een beetje van zichzelf afge dat in ieder geval zondagavond. Ja, maar hij met misschien pakt. ook ja. onervarenheid. Hoe lang zit hij daar ook nog niet bij? Dat is een ja, eerste goed, echte ik, campagne. Ik, vind, ik vind het wel interessant dat, om te zien hoe zo'n man zich in dit soort crisisachtige situaties gedraagt. Dat Want ik bedoel, als zo, ja. dat de minister-president ja. zou kunnen worden, dan wil ik dat. daarom ja. vind ik de vraag een pijnlijke vraag die Frits Wester probeerde te stellen zondagavond was zijn kennis van het Engels ja. wat een beetje een vervelende vraag, is een mm. beetje een ongemakkelijke vraag, maar eigenlijk best een relevante vraag. Ik bedoel, je wilt er een minister-president die gewoon met Obama kan Praten of niet? Ja, ja, en zijn Duits. En zijn Duits ook, ook interessant. O, o, dat schijnt van Rutte redelijk in orde te zijn, heb ik begrepen. Ja, Duits. ik heb Rutte uh, goed Duits over praten. Dus, Hoe uh, ja. ja. doet Angela Merkel dat? In, die is nu in China. Uh, die spreekt daar gewoon Duits en dat wordt vertaald. elkaar, <laughs> door Ik denk niet dat ze <laughs> Chinees spreekt. Nee, dat wordt dan vertaald. Ja, nee, Angela Merkel die heeft, uh, die, die, hij heeft er zelfs een keer gezegd... dat ze het jammer vindt dat ze eigenlijk uh, geen Frans spreekt. Dat hangt natuurlijk daarmee samen dat ze... Hmm. Uh, in de vroegere DDR is uh, opgevoed. Dus zij spreekt vloeiend uh, Russisch, Russisch, bijvoorbeeld. Ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. ja daar ja, moet het, ik het ook niet van hebben. <laughs> dus uh, uh, yeah, daar heb je het niet meer nee. van mij. In uh, en Engels spreekt ze dat eigenlijk? Uh, ja, redelijk, maar ik denk dat wordt, wordt uh, uh, daar is hmm. altijd vertaling bij. Ja. Kijk, nu, laatst was in Den Haag de minister van Financiën, uh, Schäuble bij uh, minister De Jager. Nou, en dan wordt een persstatement. Nou ja, en dan uh, spreekt hij dus ook uh, uh, ja, voor een deel dan Duits... maar dan ook ja, Engels, een soort van uh, uh, ouderwets Duits Engels... zou ik dan maar zeggen. Een beetje uh, zoals we het alo-alo kunnen. Ja, yeah, zo so, so, so as you know is. You know, I can do this also, if I'm really good. Je zit te rekken. Wat zeg je? Je zit te rekken. Nee, maar ik wil de Dr. Tinus. want dat is een bruggetje namelijk met dat Engels. Oh, wacht even, die heb ik nog even niet door, hoor. Nee, gisteren SBS, Dr. Tieners, hoeveel ze ze? 1,2 miljoen, tweede plek in de Dat is hartstikke goed voor zo'n zin. Waanzinnig. Ja, ik las een interview met Tom Hofman, de hoofdrolspeler, die speelt Dr. Tieners. Dat het moest een beetje, want dat is de brug dan, een beetje op Engels en lees geschoeid, qua humor ook. Heb jij dat erin ontdekt? Nou ja, ik ben oud genoeg om mijn memorandum van een dokter te kunnen herinneren... wat overigens door de NCV werd uh, uitgezonden. En dat was zo'n plattelandsdokterserie met mooie landschapjes. Een beetje traag. Uh, patiënten die een beetje vriendschappelijk raken met, met zo'n dokter. en ook to die twever Alsof er niks veranderd was. Het had echt een enorm hoog boerzoekt vrouwengehalte. Uh, Het was niet per se heel erg geestig. Het was een beetje light-comedy. Uh, ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen... Er staat wel grote namen in. Ik, de ik heb ik de de hem hem eigenlijk wel weer. Ja, nee, absoluut. Dat staat ook, maar goed, dat is niet echt een reason to watch over het algemeen. Het, het verhaal moet je aangrijpen. Wat je ook een beetje merkt op dit moment. Woensdagavond is altijd een hele slechte avond geweest om dit soort dingen te. De, de, naar mijn gevoel is de belangstelling voor nondescripte de voetbalwedstrijden een beetje aan het afnemen. Waar SBS dan op deze manier er erg mooi van profiteerde. Hmm. Ja, ik, ik snap het. het. Het Nederlandse volk hunkert kennelijk naar de tijd van Zwiebertje. En, uh, maar uh, ik denk niet dat ik er iedere week naar ga kijken. Ik vond het een beetje traag. Ik vond oh. het een beetje, uh, een beetje al te landschappelijk. Jij was nog steeds druk bezig die woordvoerder te vinden. Je hebt het gewoon niet gezien. <laughs> ja, ik had echt een drukke dag gisteren. Dus ik heb het niet gezien. Oh, ja. Maar ik uh, moet dan met een, als ik de beschrijving hoor, moet ik met één aan denken nadat nou, ze aan Duitsland heel goed uh, lopen. Want dat zijn precies van die soort series waar wij ja, in Duitsers in ook, of ja. veel Duitsers Het is Duitsers voor, het is van voor SBS goed nieuws, laten we wel wezen. Zeker. ze hebben afgelopen zaterdag hoog gescoord met sterven sterren. Sterven op zaterdag. Uh, maar daar zijn er maar vier van. Dokter 10 is nu, en die, die en andere waar we gisteren Mark Kleinsick over hadden, was ook goed. Wat over overigens een alle programma was ja. waar, ik, waar ik allerlei nuttige dingen van heb opgestoken. Nog één ding. We gisteren was een Vara-presentatie en Claudia de Breij komt met een mediaprogramma terug op TV. Dat is de derde keer nu. De leugenregeerd hebben we gehad met collega Meurders. Nou, uh, daarvoor ook nog wel Tom Egbers heeft nog wel eens wat. Ja, gedaan. klopt. Ja, uh, ja. Ik vind het goed. wel goed. Ja. Maar bij de Vara dan, want dat was bij Veronica volgens mij van Egbers. Ja. Uh, ja. En kleden plak natuurlijk onlangs nog met de Waan van de Dag. En, en uh, nou ja, Claudia komt. Nu met de kunst van het maken, dan vind je dat een goed plan. Ja, ik vind überhaupt een mediaprogramma goed, want ik denk dat wij we uh... zitten niet voor niks hier. Ja, we zitten niet, ja, maar ik denk ook dat er een behoefte is, maar dat hoor ik ook bij veel kennissen en vrienden die, als wij, kijk, wij, wij <kijst> weten hoe het werkt, de journalistiek en hoe we onze programma's maken en, maar veel mensen die, die, die weten eigenlijk niet wat, wat, wat zijn de, uh, wat zijn de wetten, hoe, hoe de spelregels, mm. hoe doe je dat eigenlijk, dat hoe kom je zijn, dus aan informatie? Ja. En ik vind dat belangrijk, want je hebt, kijk, er is zo'n vloed aan informatie op internet en Twitter en alles, dat je op een gegeven moment zegt, er is wel degelijk een meerwaarde en ook een groot verschil met echte journalistiek. Dat wij, dat wij het uh, ook anders doen. Ja. Uh, nou, ik had niet onmiddellijk aan Claudia gedacht. als het om een mediaprogramma ging. Ik hoop ook niet dat er te veel kijkjes achter de schermen worden. Er was vele jaren geleden. Was er bij de BBC een programma dat heette Did You See? op zondagavond. En dan gaven ze de mensen huiswerk op. En dan zeiden ze. kijk volgende week naar Dr. Tieners. en kijk volgende week naar The Prices is Right. En dan gaan we het daarna met een aantal mensen. die er verstand van hebben. Dan hoef je alleen maar de lijst van dit programma over te nemen. Ik wil eigenlijk wat we hier op de radio doen. Uh, maar, maar, en dan gaan we, dat, gaan we dat eens even leuk doornemen. en we sluiten af met een leuke reportage. Die formule zou eindelijk eens uit de kast gehaald moeten worden. En ik hoop dat Claudia in die richting aan het denken is. Wij We wensen haar wel veel succes. Dat 21 wel. september op tv bij De Vara. Dus Claudia de Breij met een mediaprogramma. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum op de Radio 1. Annette Bissel en Bert van der Veer. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD. Nothing but love. Zo heet dat album. He's back, zou ik bijna zeggen. Met zijn bluesgitaar natuurlijk. Je hoort hem al. Dit is Robert Cray met zijn band.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 memory I just got tired of trying so long I hate to see you go but I save my tears for later on down the road Save my tears for later on Won't be coming home, Robert Cray Band van de Radio 1 CD. We gaan naar Koen van Manen, die is 23 jaar en hij studeert rechten te Nijmegen. Maar woont in Veenendaal. Hartelijk welkom Koen. Dankjewel. Je gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. 65 punten, dat is de score die het hoogst is tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. Ja, heb je je een beetje goed voorbereid? Ik, uh, ja, ik heb alles gelezen eigenlijk dus. Oké, we kijken of dat ook een beetje is blijven hangen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Twee F-16's van de luchtmacht dwongen Spaans vliegtuig te landen op Schiphol. Looks like a 737. de cockpit van het toestel zou Arabische muziek gehoord zijn. Als de verkeersleiding vraagt of de piloot iets naar links wil, gaat hij juist naar rechts. En En omgekeerd. Er is geen gijzeling aan de gang. Wat er zich precies in die cockpit heeft afgespeeld, dat roept nog wel wat vragen. Heading hoort is fijn. Ik moet zeggen dat een deel van dit is een reconstructie. Hè? Dat is een beetje onze interpretatie geweest van hoe het gegaan zou kunnen zijn. Wat waren ze toch aan het doen daar in die cockpit? Vraag 1: Van welke vliegtuigmaatschappij was het mogelijk gekaapte vliegtuig, Veuling? Uh, ja, je spreekt het op allerlei manieren uit, maar ik neem aan dat je dat bedoelt inderdaad. Uh, en die is het. En vraag 2. Omdat de piloot niet de route volgde die hij moest vliegen... en er ook nog even geen of uh, zelfs miscommunicatie was met de beste man... werd besloten om twee F-16's op af te sturen. Dat is een standaardprocedure. Vanaf welke basis kwamen die F-16's? Uh, vliegbaas Volkel. En ook dat is goed. We gaan naar vraag 3. Dat is de kop uit de krant. Je gaat hem horen, die kop. En ook nog drie mogelijkheden krijg je. En dan is het kiezen dus tussen die drie... De beste van de rest, dat is de kop. De beste van de rest gaat het één over de peilingen met de Partij 50. Plus. Ze komen op vier zetels uit die peiling van één vandaag. Twee, ondanks een van zijn beste tijdritten ooit, lukt het Robert Gezing maar niet om hoger dan de vijfde plaats te komen in de Vuelta. Of drie, rolstoeltennisser Esther Vergeer heeft nog nooit zoveel druk gevoeld in de jacht op haar zesde Paralympische medaille. Dus de beste van de rest. Maar dat gaat over Robert Gezing. En dat is goed. Het was een kop uit het AD van vandaag. We gaan naar vraag 4. Wie kwam gisteren in die Vuelta na de tijdrit op... maar 1 seconde afstand van de leider in het klassement te staan? Alberto Contador. Is goed. Jokain Rodriguez, die een rasklimmer is, hield dus goed stand. Ook Contador gaf toe dat Rodriguez geweldig had gereden. Vraag 5. Een geluidsfragment. Luister goed. Wie is hier aan het woord? Lijkt het erop dat het toch iets minder een gepolariseerde campagne wordt... rondom alleen maar de VVD en de SP... En dat zou ik goed nieuws voor Nederland vinden. Tja. Wie is deze vrouw? Mevrouw Sap. Dat is goed. Lijsttrekker van GroenLinks. Uit de laatste peilingen lijkt dat er iets minder gepolariseerd wordt. Dat heeft zij ook geconstateerd. En Sap vindt dat dus een goede zaak, want dan zijn er weer kansen voor anderen. Vraag 6. Met de SP gaat het ineens wat minder goed in de peilingen. In de nieuwste van één vandaag zakt de partij zelfs 8 zetels. En nu is er weer een nieuwe SP-rel. De leden van de partij eisen namelijk ophelding van Emiel Roemer over wat? Nee, geen idee. Het gaat over de verhoging van de AOW-leeftijd. In het verkiezingsprogramma staat dat de AOW-leeftijd tot 2020 65 jaar blijft... maar uit de doorbereking van het CPB blijkt wat anders. Dan de laatste vraag. Je kunt daar vier punten nog mee verdienen. Kan je ook nog gebruiken? Je krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik kan s ochtends beginnen in Groningen en s avonds eindigen in Maastricht. Stop. Het uh, is de NS. Het is uh, niet de NS, zeg ik vast. Maar uh, de andere aanwijzingen waren geweest. Onder andere, Karel Lagerveld en Lady Gaga hebben ooit de leiding over mij gehad...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 Vandaag luidt de stelling. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Er is commotie over die formatie. In principe gaat de Tweede Kamer die helemaal zelf regelen. Dus zonder inmenging van de koningin dit keer. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat loopt helemaal mis. Gaat veel te lang duren allemaal. Dus vandaar die stelling. Zonder bemoeienis van de koningin wordt de formatie een chaos. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, 70, kost 50 cent. Gratis bellen kan 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Koen van Manen, 23 jaar, is de kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Als gezegd, 5 in de factor. Dat betekent dat er 13 goed zijn, dan heb je een gelijke stand... 65 ook. Dus alles meer dan 13 is alleen maar goed. Ik ga mijn best doen. En dat kan gewoon, want we hebben 90 seconden de tijd. Uh, de vraag moet helemaal gesteld worden. Dat zeg ik ook even in het belang van andere luisteraars die gewoon mee willen doen. En dan het antwoord geven of pas zeggen, hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke wetenschapper gaf gisteren het startschot voor de openingsceremonie van de Paralympische Spelen? Uh, Stephen Mac McHill. Nee, Stephen Hawking. Hoe heet de partijleider die een tv-debat met Alexander Pechtold heeft afgezegd? Het Geert Wilders. In de haven van welk land hebben actievoerders van Greenpeace geprotesteerd tegen Astraliën. de komst van een Nederlands schip? Dat is goed. Het rechtshof in Oekraïne heeft het hoge beroep van welke oud-premier afgewezen? Pas. Timoshenko. Onderzoekers van welke universiteit hebben aangetoond dat oceanen steeds sneller verzuren? Utrecht. Goed. In welke plaats heeft de politie in een woning 300 zelfgemaakte explosieven gevonden? Ten neus. Is goed. Hoe heet de lijsttrekker? Die vindt dat alle lijsttrekkers voorafgaand aan een campagne een eerlijkheidsverklaring moeten tekenen. Heer Dat is goed. In welk land heeft 50, uh, welk land heeft 50 nieuwe Airbus toestellen besteld? China. Is goed. Welke dierentuin ontslaat 40 van de 190 medewerkers vanwege bezuinigingen? Welke dierentuin? Pas. Blijdorp, welke tennister speelde op de US Open... haar allerlaatste grote toernooi? Kim Kluisters. Is goed, wie wordt de nieuwe hoofdredacteur van Nieuwsuur? Joost Oranje. Dat is goed, welke Nederlandse bank verkoopt... een Canadees onderdeel aan NHG. een Scotia -Sco bank Dat is goed, hoe heet het Waddeiland... dat er toch niet in twee is gebroken, zoals eerder werd verdacht? Pas. Rotterdam Oog, welke gemeente heeft zich door een fout... 6 miljoen euro rijker gerekend dan ze in werkelijk waren? Pas. Leiden, in welk land is een urenlange zoekactie gestaakt... nadat nou, bleek dat er helemaal niemand werd vermist? IJsland. Dat is goed. Tienduizenden mensen hebben woensdag in Spanje deelgenomen aan het jaarlijkse gevecht. Met wat voor voedsel? Tomaten. Is goed. Hoe heet de op non-actief gestelde longarts die een kort geding heeft aangespannen posmus. in het vuurmedisch centrum? Posmus. De vraag was gesteld in de knal, dus die tellen we nog mee. En Posmus is goed. Um, de vraag is, zijn het er 13 of meer? Ik denk het net niet. Je moest iets te vaak passen, helaas. Uh, voor jou dan, want het zijn er 11, dan kom je op 55. Dus dat is niet genoeg voor uh, de wekenwinst. Okay. Bel de normale prijzen mee: de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Ja. En succes met je studie. En dankjewel. Jo, Gaat goed komen. Uh, we gaan straks nog even doorpraten over alles wat er gisteren op Schiphol gebeurde. De EOD was daar actief met die bom natuurlijk en die F-16's vlogen. Allemaal zometeen om uh, kwart over één. Pakken we allemaal bij elkaar. Maar eerst het NOS-journaal. <middels>